Moyan Koekoek met het NOS-journaal. Op enkele kazernes zijn de gemoederen de afgelopen dagen hoog opgelopen. over de aangekondigde bezuinigingen. De militaire vakbonden maken zich zorgen. Volgens de AFNP en de ACOM was er op de kazernes in Oorschot, Havelte en Gilzerijen. sprake van ongehoorzaamheid en agressie. Er is volgens de bonden met spullen gegooid en er zijn vernielingen aangericht. De bonden zeggen dat de militairen zich boos, gefrustreerd en onzeker over hun positie voelen. Morgen beginnen acties in Havelte. Bij het tankbataljon dat wordt opgeheven omdat alle tanks verdwijnen. Bij de acties sluit ook de VBM en OV zich aan. Die bond was gebroeieerd met de andere bonden. De gevangengenomen oud-president Bakbo van Ivoorkust wordt beschermd door politiemensen van de Verenigde Naties. Bakbo zit sinds zijn arrestatie vanmiddag vast in het hotel van zijn rivaal Watara. Bakbo heeft op tv zijn aanhangers opgeroepen de wapens neer te leggen. De VN zegt dat de arrestatie van Bakbo het werk was van de troepen van Wattara en dat de VN en de Fransen daar niet bij betrokken waren. In Alphen aan de Rijn heeft de gemeenteraad een speciale vergadering gehouden over de schietpartij in winkelcentrum de Ridderhof. Voor de vergadering was er een minuut stilte voor de slachtoffers. De straat waar gisteravond de herdenking is gehouden is de hele dag afgesloten geweest. Het wegdek was spiegelglad geworden door de vele kaarsen die bij de herdenking zijn gebrand. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zeker elf doden gevallen door een ontploffing in een metrostation. Ook zijn er een vijftig gewonden. Volgens de Russische media was het een terroristische aanslag. De Wit-Russische regering zou dat hebben bevestigd. De explosie was op een van de drukste metrostations van Minsk, vlakbij het presidentiële paleis. Het weer bewolkt en vooral in het noorden buien, sommige met onweer en aan zee zware windstoten. Het koelt af naar zeven of acht graden.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 Enjoy. She don't play around, she's right to the point It trades and leaves you dry land. We'll mm -hmm. It's a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 Let me get that your heart with mine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 Was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de Rachel, maar de pastij was. Ik niet zo zot, maar gastvrij <ét> Ik was. Ik niet het kind, maar de voldij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijd was. Ik niet zo super, maar wat vrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de bus, maar de karwei was. Ik niet. Het ik ben die Ik uit de jury was, en bijna nog steeds blij. was, gewoon nog steeds niet Ik was, dat Ik alles was wat jij was en jij was dan. Dan steeds, dan steeds, en dan dan